-M -M. Dit is ZFM Race Radio. Zo, even naar ja. vier uur. Welkom bij u achterweer weer Daar van ZFM we weer. Race Radio. Tweede Pinkse dag, de Dutch GT4 in volle gang op Circuit Park Zandvoort. Spanning, spanning. Er schijnt zelfs twee auto's onder investigation te zijn. Dus zometeen gaan we gelijk weer naar de volgende nummer, gaan we maar weer naar het circuit toe. Want er gebeurt van alles op het circuit. Dat dacht ik ook. in Willem van deze die auto's op de hoogte van de gebeurtenissen op Circuit Park Zandvoort. Eerst even wat zomerse klanker zo op Tweede Pinkse dag. Lekker hoor. Hier is Casey en de Sunshine Band. En that's the way I like it. was de zonnige muziek van de Anastasia Band. En That's the way I like it. CFM Race Radio Pit Report. Snel weer over naar het circuit Park. Zo voor naar Willem van deze voor de hoofdrace van de Dutch GT4. Ja, daar komt helemaal uh, Rob. Dutch GT4 hoofdrace. Uh, reis over 50 minuten. Inmiddels, ongeveer uh, 10 minuten onder de wielen. Dus ja, het. Uh... Het gaat uh, snel met die auto's. Het gaat zeker snel. Het ging iets te snel voor degene die nu nog aan de leiding is. En dat is uh, Henry Zumbrink. Uh, die was te snel weg bij de start. Dat uh, was de car onder investigation. En die heeft een uh, drive-toe uh, gekregen. Gekregen. licht van de leiding, maar moet binnen nu. En uh, drie ronden toch uh, langzaam door de uitrijden. Uh, rijden. Ja, en dan val je toch een eind terug uh, in het veld. Ja, Willem, hoe langzaam is langzaam? Hij, uh, wat is dat, uh, 60 of 80 kilometer per uur. Nou, Oef. die plek ligt op het rechte eind. Dus ja, waar de rest uh, met uh, 180 voorbij komt. Dus uh, reken maar uit uh, wat je gaat verliezen. Hij was niet overigens uh, de enige die dat gedaan heeft. Een bekende Nederlander, uh, Rob Campus, uh, hier je ook actief in de BMW ook hij was uh, te snel weg bij de start. En hij moet uh, dien tevoren voorop die uh, drive-to uh, gaan uh, kijken hoe hij verder is. Sterk aanwezig is toch ook Simon knap. Inmiddels vinden we hem terug op uh, 86 de plaats. Gestart vanaf uh, plaats nummer 16. Rijdt alleen en hoeft ook niet te wisselen. Dus moet wel die uh, verplichte pitstop maken uiteraard. Maar de auto blijft daardoor, uh, ja, kan je zeggen, constant. Rond de tijden die nu worden gereden, die worden ook naar de pitstop gereden, omdat dezelfde rijder erin zit. Dat geval hebben wij uiteraard niet uh, bij Jeroen bleek, omhoog die samen met Peter van de vorm te rijden. Als je kijkt, Peter van de Volk, uh, die rijdt ter uh, ronde nu zo. Eng een seconde langzamer als de leider. Nou, zodra die auto wordt overgegeven, aan heeft gaat hij net zo hard of misschien wel sneller als de leider in de wedstrijd. Dat maakt het tweede deel van de wedstrijd na de pitstop dus ook nog een keer extra interessant. We hebben nog steeds dus zonbrink uh, aan de leiding, maar ja, die moet uh, de pitstart in uh, voor zijn draai dus vanwege een uh, te snelle start. Vinden we daardoor dus uh, Christian aan ja, nu nog op de tweede plaats en op de derde maar het Young uh, Jan Joris uh, verheul met uh, Arsene Martin. Oké, okay, dat betekent dus dat zodra Zumbrink en Van uh, Zumbrink uh, de uh, dus drive through gaat krijgen... ...dat Huisman en Ricardo van der Ende door gaan schuiven naar de derde plek. Ook dat, uh, ja, dat is ook goed. En, uh, Alles uh, schuift er een eentje op ja. natuurlijk. Hij zal waarschijnlijk niet helemaal achter in het veld uh, eindigen. Hij uh, valt dus uh, sterk terug. En dat, uh, ja, om dat nog goed te gaan maken. Oké, okay, we hebben nog wel een kleine uh, 36 minuten. Maar toch, daar moet een hoop in gebeuren drink of zijn team nog niet besloten om die uh, drive to uh, te doen. Ik zie hem uh, wederom uh, langskomen, maar ja, hij is al tussen nu en uh, ik denk uh, de volgende keer dat hij langskomt dat hij dat ook gaat doen. Vierde plaats tussen uh, Huisman en uh, Van Den Vijfde Vijf uh, zien we de Ginetta terug uh, van Nick Kartsburg en uh, Quint Engel. Quint Engel is van uh, start gegaan sneller rijder ook, maar hij gaat het stuur afgeven aan uh, Nicky Kartsburg en die is zal uh, net even een wat uh, sneller dus na de pitstop uh, gaan we zien uh, hoe de verhoudingen uh, echt gaan liggen. Oké okay, uh, Willem, bedankt voor zover. Ik hoop dat we hier zo meteen uh, weer, weer kunnen oppakken als die rijderswissels aan de gang zijn. En uh, voor zover uh, hartelijk dank en tot zo. Tot zo. Thank uh -huh. All the girls all over the world! Now it's a really Are your time for playing? Sir, Yes, ma'am! Well. CFM Race Radio, hoor je Linda, Roos en Jessica en Adam Noots. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We zijn op het circuitpark Zandvoort bezig met de Dutch GT4, de hoofdreis van vandaag. En uh, onze reporter ter plekke Willem van Daeze weet daar alles van. Wie uh, staan er op dit moment aan koppen, Willem? Ja, uh, we krijgen de wedstrijd aan kop en de leiding ligt er nog steeds uh, nu dan de equipe Christian Stangenhouten en die rijdt samen met Ferdinand Kool. Er is wat verwarring uit, want we hadden de equipe Sumbrink uh, uh, van Dong, uh, ja, zoals ik al eerder vertelde, de wedstrijd de leiding geconstateerd dat hij te snel een weg was bij de start. Uh, drive toe uh, dan drive-toe penalty, een keertje de pitra door. Nou, uh, dat moet dan binnen drie ronden na de mededeling gebeuren. Volgens de wedstrijdleiding is Sumbrink daarmee niet snel genoeg geweest. Eerder te dragen. Kreeg op het scherm verschenen in ieder geval uh, black flag. Zwarte vlag voor deze auto. Huh? Dat het houdt in dat je uit de wedstrijd genomen wordt. Nou, hij kwam toch binnen. reden aan het eind van de Ja, Daar komt licht op uh, groen. En is uh, weer. <laughs> in, inmiddels hebben we wel uh, de oproep uh, van uh, de wedstrijd uh, had, ...dat de teammanager van uh, dat team dan uh, bij, uh, onmiddellijk bij de wedstrijdleiding moet komen. Dus dat is nog even afwachten hoe zich dat verder uh, ontwikkelt. Zo'n strijd worden van ja, jullie hebben dat toen uh, verteld en toen waren we al in een rondje bezig. En uh, we zijn wel op tijd geweest. Maar goed, uh, in, in ieder geval uh, nog op de baan die uh, auto van uh, dumbrink uh, van Domme. Op een achterplaats inmiddels. Aan de kop is het, uh, de Porsche Frankenhout Kool. En achter uh, Jan-Joris Vreul, dagelijks leven bestuurt uh, hij uh, een Boeing uh, bij Transavia, maar met zijn Astin Martin omgaan op het uh, privé, dat gaat hem ook heel goed af. Oké, okay, nou heeft uh, Campus inmiddels ook zijn uh, uh, ja, uh, stop en goal gemaakt, of, of zijn drive-thru? Ja. ja, die uh, zijn keurig op tijd geweest. We hebben daar verder geen uh, toevoeging aan gezien uh, van bleek uh, Black of wat dan ook. En uh, het feit dat ze uh, de laatste positie innemen, moet uh, duidelijk weergeven dat dat gebeurd is. Dus de kans is groot dat er uh, straks na het einde van de race nog het uh, nodige wordt gedebatteerd en gediscussieerd. Ja, maar ja, dat uh, zien we vaker en vaker in autosport. Maar uh, de kans is uh, wel groot, denk ik... dat, dat tijdens de race, de race gaat over vijf minuten... dat dat, dat wel wordt gecorrigeerd. Uh, ik kan me niet voorstellen... Uh, we hebben nu nog uh, iets uh, minder dan een half uur gegaan... dat we uh, daar zo lang op moeten wachten gebeurt. En ik in een half uur met die e Dan ga ik ervan uit dat hij gewoon terecht is uh. Oké, okay, nog even een technische vraag... Uh, gesteld door een van onze luisteraars. Uh, wat je vaak ziet is uh, dat uh, als iemand vlak achter iemand anders ligt... dat hij op de remmen gaat staan, terwijl er niks aan de hand is. En dat heet dan een zogenaamd een breektest. Wat, uh, wat houdt dat er precies in, uh, Willem? Ja, een breektest... Ja, dat gebeurt, maar ik denk dat je remt op het moment waar je remmen moet. En uh, bewust, een uh, breektest, ja, dat is... Uh... Dat gebeurt misschien uh, als jij met je collega's de op de kwartbaan... ...dat je denk ik uh, de trap hebt gauw te rennen, maar het bereikt het niet om jezelf te gaan rennen. Het zal wel eens gebeuren, maar uh, ja, echt bewust hier uh, proberen onder, uh, van de baan af te krijgen. Dat gebeurt in de maken we in het dagelijks leven, om even snel weg uh, <laughs> te even. Verveel om uh, de express operator te uh, tikken uh, daar waar het niet nodig is. Dat is een breed test. Oké, okay, Willem. Zeg, bedankt voor zover en we komen straks weer bij je terug voor het live verslag van de, de HTC Dutch GT4. Oh, Oké, okay. tot, tot straks.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 It's poor. when the world has dead, it's cause If the hand is hard, together we'll mend your heart. Forever that I hold Dat waren de baseballs met de nummer van Rihanna, joh, de Umbrella. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Hey, we schakelen we weer snel over naar het circuitpark Sanford. Willem van deze voor de spannende Dutch GT4. Waar de, waar de rijderswissels aan de gang zijn, klopt dat? Ja, we hebben zojuist iedereen heeft zijn pitstop volbracht eigenlijk. En ja, iemand die heel goed daarbij weggekomen is, is eigenlijk... Jan Joris verheult. Jan Joris heeft uh, leiding de leiding overgenomen. Ze kwamen gelijktijdig de pits in. En, uh, ja, Jan Joris, uh, die was eerder weg. Ik denk dat hij zich toch met de tijd heeft gehouden... die minimaal in de pits uh, moet blijven. Bij de equipe, uh, Frank en Kool... duurde het allemaal wat langer. Die is uh, toch wel een eind teruggevallen naar plaats 2. En die wordt op de hielen gezeten door uh, Nick Katsburg. Nick Katsburg, één van de snelle jongens. Ja, en die... Uh, is op de rug naar de derde plaats. Hij rijdt samen met Finn Engel en zit nu op de bumper van de Poortje die uh, nu door Ferdinand uh, uh, Kool bestuurd wordt. Vier is dan alweer uh, de BMW van uh, Egeris Duncan en uh, Duncan Huisman. Nu dus overgenomen gestuurd door uh, Ricardo van Hende. Ja, uh, het veld gaat zich nu weer uh, stabiliseren en we zien toch dat uh, ja, er zijn verschillende tactieken die je kunt bedoelen. Uh, er zijn teams die later er wordt langzamer uh, Rijden, rijden, rijden En er zijn tien minuten sneller uh, van start laten gaan. En dan zien we nu uh, de snelle jongens. Uh, ja, die gaan toch wat inlopen op de wat langzame jongens van daaronder. Spanning uh, al om nog met uh, nog ruim 20 minuten te gaan. En dat uh, voor de ogen van uh, ruim 23.000 toeschouwers hier op Circuitpark uh, Zandvoort. Zeg, da zeg dat, is dat is nog eens? eens? Hoeveel toeschouwers? 23.000. Nou, nah, grandioos. Dat is heel netjes uh, weer helemaal goed. Kijken we eventjes naar de race van vandaag. Alle races van het Dutch GT4. Volgens mij ben je best wel in het voordeel als je helemaal alleen rijdt in plaats van met een uh, compagnon. Nou, het voordeel zit daarin. Je rijdt eigenlijk constant uh, rond ronde tijden. Ja, de rijder die rijdt, ja, die is in staat om uh, zeg maar, uh, noem maar iets, 1,56 te rijden. Dat is niet constant. En ben je met z'n tweeën, ja, dan zit het vader in dat er eentje wat langzamer is. En dan ga je die tijd uh, inleveren natuurlijk. We zien nog uh, op strijd op de baan. Dat is dus, uh, Simon knap en uh, Ricardo van ende beide onderweg weg in een BMW M3. En beide uh, hebben eigenlijk dit een uh, vervelende ervaring gehad. Ricardo zelfs twee keer. Ricardo reed zaterdag zijn race uh, die alweer rijdt. Wist de leiding te veroveren, maar kreeg uh, bij Bosch uit Arie Leijendijk uh, een lekkere band. Nou, dat wil je daar niet hebben. Hij spinde hem eraf, wist hem toch wel uit de muur te houden. Maar hetzelfde volgt eigenlijk voor uh, Simon Knapp, die uh, ergens op de met zijn BMW M3 een uh, lekker band kreeg. Dus ja, of de banden dat onder deze uh, BMW M3 wil houden ja. tijdens deze 50-minuten race, uh, dat gaan we ook afwachten. Dat is ook nog een stuk extra spanning. Nee, dat klopt, dat zei je. Hè? Want die die banden, bandenkeuzes bij die BMW uh, die hebben nog steeds pech met, dit, met deze banden. Ja, ja, ja met uh, Michelin-banden. Uh, ja. Misschien dat het uh, vooral op is met een wat harder compound of zoiets, maar. In ieder geval, ze zijn nu al ruim een half uur onderweg en we hebben nog geen probleem. Ja, de banden zullen wat minder grip krijgen, maar dat is een probleem dat iedereen krijgt. De hoogzaak om zo zuinig mogelijk met je banden om te gaan. Dat is ook een kunst in de autosport. Hey, en... Kijken we naar Jan-Joris Veil, die ligt toch een aardig eindje voor inmiddels. Ja, die heeft zeker een eind. Ah, dat hij eerder weg uit de zit, dat hij sneller was. Ja, sneller kan je niet zijn als je minimaal uh, twee of drie minuten moet stilstaan. Ja, dat houdt in dat het andere team uh, die de leiding had. Niet uh, klaar wordt binnen die tijd. Ja. En dan vlieg je de tijd aan mij. En daarnaast is Jan Joris een uh, hele snelle man die uh, toch snel onderweg is. Uh, kijken we naar de Porsche die eerder de leiding had in de handen van uh, Christian Brandruin. ook was overgenomen door Ferdinand Kool. En Kool uh, is niet alleen de eerste positie heeft inmiddels ook P2 uh, uh, verloren aan Nick Ja, uh, Die vliegt uh, met zijn aan Ginette uh, over de uh, ja, misschien gaat hij nog wel bij Jan Joris Bruin in de buurt uh, komen. Oké, okay, nou we gaan het volgen live op circuitpark Sanford. Zo ik kan ik weer bij je terug Willem. Dankjewel voor dit moment. Okay. Tot zo. Ja. Ik was mijn oor even kwijt. Oh, Laurie. Alessi Brothers. <laughs> Een hit uit de jaren 70. Lekker en, hoor. Maar. Snel weer over naar Willem, CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want het is vast en zeker spannend op circuitpark Zandvoort, de Dutch GT4. Ja, de Dutch GT4 uh, zeven minuten nog te gaan, een kleine zeven minuten nog voor uh, deze auto's. Uh, nog steeds aan de leiding uh, Jan-Joris Bruil met een Arsene Martin. Op de tweede plaats is het uh, Nick Kartsberg. Uh, ja, die vliegt over het circuit, maar uh, met nog zo weinig ronden te gaan, kunnen we ons afvragen: is hij nog in staat om uh, de kop uh, te gaan bereiken? Hij knabbelt uh, af en toe per ronde, twee seconden van de voorsprong van Jan-Joris. Vrouw, het gat is nu nog een kleine 10 seconden en ja, we moeten denken dat dat uh, voor uh, Jan Joris dat toch wel veilig uh, haalt. Op de derde plaats vinden we dan terug uh, de auto uh, met Christian Frankenhout aan het stuur. Uh, nee, de Ferdinand Kool zijn uh, Kool-Essie aan het stuur. De auto wordt uh, door Christian en door uh, Ferdinand Kool uh, gereden. Zien we dat terug. En dat is eigenlijk wel een volgende simpel. Knap knap in een BMW M3. Terwijl we de overige BMW's M3's vinden. En dan onder andere die van Sebastian Bleekel, die de pijp maar aan maat gegeven heeft, omdat hij toch ook problemen met de bal had. En dan kijken we naar Ricardo van der Ende, die ook onderweg is met een BMW M3. Ja, die moet van alles aan doen om toch de auto op de baan te houden. Nou ja, dat is een indicatie dat het ook daar met de banden niet goed gaat. Dan gaan we kijken. Deze ronde, Nick Kartsberg, ook weer 2,5 seconden gemaakt op Jan-Joris Vrijhul. Het is nog 7,5 seconden. Eerder in de race was het uh, een kleine 25 uh, seconden. Dus Nick volop op weg nog en op jacht naar uh, de leider in de wedstrijd, Jan-Joris Vrijhul. Oké okay, Willem, straks komen we bij je terug voor de finish van de Dutch GT4 op het Park Zalvoorts.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 Everywhere Love is Everywhere you are Everywhere around us. Everywhere you go Love is You Find it in a letter A soldier wrote to send his wife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 Dan gaan we snel over naar het circuitpark zo voort voor de finish van de Dutch GT4 Willem. Willem? Willem? Willem? Ja, hallo. Hallo, hallo Willem. Hey. Hey. <laughs> Ik had het zo snel niet verwacht. Ik weer het Ja, Dutch GT4, uh, mooie race uh, natuurlijk. En de uh, man of the race is uh, natuurlijk... Uh, Nick Karsburg, uh, is het even afwachten. In uh, het vorige verslag zat hij nog uh, een seconde of tien achter op uh, de leider in de wedstrijd, Jan Joris -Vrijl. Nu zijn ze genadigd tot op... Uh, en ja, wat is het? Het is, het is een zichtbaar gat. Het zou zijn een seconde. Uh, we komen er net op tijd door om nog een ronde te maken. Het is een race op tijd, maar uh, ja, net uh, een seconde of twintig uh, voor het eind ging Jan Joris uh, Vruil over de finish. Dat houdt in dat er toch nog een rondje gedaan is. En het verschil is nu uh, ja, binnen een seconde. Dat ja. gaat nog uh, heel spannend worden, maar ja, ik kan aansluiten denk ik. Uh, de voorbij is een tweede. derde zien we dan... Uh, ja, hij rijdt uh, helemaal vrij rond. Dat is uh, Ferdinand Kool in de voorste, Maar uh, Nick Kartsburg, eerder vandaag uh, werd hij al tweede met de Ginetta. Nu ligt hij ook op de tweede plaats. En uh, ja, de auto van uh, Kartsburg is wat lichter, uh, natuurlijk. De banden worden minder opgetreden als die van de, wat vader Arno, Martin, en Patriot, Dat Zie je aan het weggedragen, aan de weglegging. Maar uh, het twijfel of het gaat lukken, daarvoor zal de race net één of twee rondjes uh, te kort zijn. Maar Kartsburg kennen, uh, hij gaat ervoor. Uh, Nick rijdt ook niet het hele kampioenschap hier. Uh, die rijdt de Europese uh, Mecaan-series. Uh, daar is hij ook uh, heel uh, succesvol in. Maar hij vindt het uh, prettig om in Nederland ook uh, zichzelf uh, te kunnen laten zien. Nou ja, en dat doet hij vandaag weer op een uh, hele mooie manier. We kijken nog even op tv hoe het ervoor staat. Ja, Inmiddels uh, gaan we richting uh, AWS zo dadelijk. En ik denk ja, het gat te groot is uh, om het goed te maken, uh, vind ik. Ha, hij zal hem op de uh, bumper uh, kunnen kleven. Maar om voorbij uh, gaan met het laatste stukje circuit uh, wat we nu krijgen: met de Kumo-bocht en de uh, Luiendijk-bocht. Dan wordt dat er toch niet. Dan uh, zien we. Jan joris die uh, toch als winnaar uh, gaat afgevraagd worden met, nou, op een uh, drie tiende van een seconde zal dat Nick kartburg zijn, met uh, ja, het gaat uh, net de race iets te kort om de overwinning binnen te halen, maar een uh, uh, prestatie van uh, Nick Kartburg. Ja, en natuurlijk niet uh, van Nick kartburg alleen, want uh, Nick Kartburg rijdt samen met Quint Engel en die heeft toch uh, het eerste gedeelte van de race dan ook uh, goede zaken gedaan, zodat Nick het ...bijna heeft kunnen afmaken. Mooi evenement deze Dutch GT4-race... ...met op een derde plaats de Porsche... ...van de kampioen Dutch GT4 afgelopen seizoen... Christian Frankenhuis... ...die de auto deelt met Ferdinand Kool. Kijk, een mooi podium ook vandaag weer... ...bij de Dutch GT4, de hoofdrace van vandaag. Willem, zo dadelijk nog meer... ...ge op het circuitpark Zandvoort. Wat kunnen de mensen daar op het circuit nog verwachten? Ja, nou we gaan nog wel een spektakel krijgen natuurlijk. We hebben eerder vanmorgen... De Zoek uh, ja, uh, die De eerste acht, die komen 1 tot 8, zijn uh, geëindigd. Uh, dat wordt omgedraaid. En dat zijn allemaal jonge uh, jongens van. Uh ja, wat zullen ze zijn tussen de 15 en 18, uh, Die eerste acht, die zijn eruit. Uh, degene die vanmorgen gewonnen heeft, Dennis van der Laar, die moet starten vanaf acht. En die zal zoiets zijn zo zeggen, ja, ik heb vanmorgen gewonnen. Dat wil ik vanmiddag ook en ik kan winnen. Dus waarom ga ik het niet proberen? Nou, dat is, uh, staat gerampt voor spektakel uh, zo meteen. En daarna krijgen we dan ook nog uh, de formule voor, we Want nog een uh, behoorlijk programma? Ja, echt wel. En uh, ja... Ik, uh, we, vandaag, uh, we zijn op het 3 uh, actief en wij zijn kijken rond vanaf 9 uur. En uh, moet je zeggen, ik heb me geen minuut verveeld. Ik kan me niet voorstellen dat de toeschouwers zijn die dat wel hebben. 23.000 toeschouwers, nee, het is uh, overweldigend. En jij uh, natuurlijk ook van hieruit, vanuit de studio, hartelijk bedankt voor, nou, laten we laten zeggen, 9 uur uh, verslag uh, doen van, uh, van de races. Het is een topprestatie, alleen al voor jouzelf ook al, toch of niet? Nou, voor mezelf, ik Ik denk dat het uh, wel een flinke aanslag wordt op de kart vanuit uh, TfN. Ja. Oh jee. <laughs> nou, je, hebt het, je hebt het meer dan verdiend. En uh, ja, je werd natuurlijk ook een beetje geholpen door uh, de heer Koper. En uh, die verzorgde wat interviews. Maar uh, hartelijk uh, geweldig bedankt voor je, je inzet vandaag uh, Willem. Ja, nou jullie ook, toch? Oké, okay, graag gedaan Willem. En uh, we spreken elkaar weer de volgende Race Radio uiteraard. Oké, okay, over twee uh, weken, uh, de mag. Uiteraard, die vergeten we niet. Dankjewel Willem. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Dat was Willem van het uh, circuitpark Zandvoort. En inderdaad, we zullen uh, luisteren denken, Albert-Jan, ja. van zo dadelijk nog uh, twee racers, maar CFM die gaat stoppen. Ja, we moeten stoppen. Ja, we moeten stoppen. We hebben maar tot aan uh, vijf uur uh, tijd gekregen voor uh, ja. race radio. Nou ja, van negen tot vijf. En dan moeten onze techneuten natuurlijk weer die zaak loskoppelen en toestanden. Dus het kan zijn dat er dan op Text TV af en toe een, een, een computerscherm voorbij uh, komt. Maar het ligt niet aan uw tv. Het zijn de jongens van de TD die natuurlijk geweldig werk hebben verzet vandaag om deze racers live voor u op uh, ZFM TV te kunnen verzorgen. De live beelden inderdaad van ...of het circuitpark zo voort op TTV te volgen. Ja. En uh, ja, nou, wij gaan nog een plaat draaien. Wij gaan weer een plaatje ja, draaien. Toch? Ja, toch? Schouder aan schouder. Dat is de nieuwe single van Marco Borsato en Guus Meeuwers.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 De schouder aan schouders Schouder, schouders, schouder aan, schouders Schouder aan, schouders schouder, schouder, schouder, schouder, schouder aan, schouder met hetzelfde doel. Als ze schouder aan aan schouder aan De nieuwe single van Marco Bossato in Guismael zijn schouder aan schouder. En erachteraan Madonna en een van haar meest leuke platen, Althans, als het aan mij ligt, de Like a Virgin. Nou, we hebben hem vandaag weer gemaakt CFM Race Radio tijdens de Tweede Pinkse Dag. De laatste race die we vandaag verslagen hebben voor je is de Dutch GT4. Kijken we nog even naar de top 3 van de, de Dutch GT4 zoals die zojuist verreden is. Derde plek voor Christian Frankenhout en Ferdinand Kool. Tweede plek, Quint Engel en Nick Katzburg. En de eerste plek voor Jan Joris Verheul. Nee, een grandioos spektakel geweest. Waar Met name ook de, de tweede race van de HTC Deutse GT4 een ontzettend spannende bleek te zijn. Ja, die race 3 trouwens, Denny van Dongen, moeten we nog even zeggen, op de zesde plek geëindigd. Oké, okay. uh, dan hebben we dat rijtje ook rond. Uh, ja, nou, luisteraars en kijkers, u hebt vandaag kunnen genieten van uh, wederom één dag Pinkster Races... Uh, ...verzorgd door CFM Radio en CFM TV... Uh, speciale dank gaat uit naar onze jongens van de techniek. En dan denk ik even aan uh, Mo, Sjors en Pascal die de techniek hebben, de ten aanzien van de tv uitzending hebben mogelijk gemaakt. CFM TV! CFM TV, geweldig jongens. We hebben het er zo meteen nog wel even in de nabespreking over. Uh, de reporters van uh, Af het circuit waren natuurlijk Willem van Densen en Jaap Koper. En als speciale ja, CFM radiopromotor Rob Petersen ook hartelijk dank voor je tijd en inzet. Uh, en voor de rest, voor de, voor de verslaggeving vanuit de studio. Uh, vanmorgen begonnen met Andor en Benno, drie uur lang. Toen twee uur mo en uh, laat twee uur uh, ondergetekende. En Rob. Het en was twee uur... uur mo met Sjors, he, trouwens. Ja, oké. Okay. Ja, heb jij gelijk. Sjors was er ook bij. Nou, ik, ik, ik vergeet op te schrijven. En Pascal, okay. die heeft de hele middag voor de hapjes en de drankjes gezorgd. Dank je wel. Pascal. Uh, Dank je wel. Voor... Ik krijg uh, net contact opgenomen met Moedies Mulder. Ja. Uh, de tv-belden gaan gewoon door tot zes uur. Oké, okay. okay. dus de races zijn te no. volgen op TV. Kanaal 45 zet uh, je digitale kastje even uit. Wat een inzet en wat een geweldig CFM, een pluim. Alle medewerkers, vrijwilligers uh, in deze. Hartstikke bedankt en uh, volgende week zijn we er gewoon weer. Kijk analoog naar uh, CFM uh, TV, CFM Race Radio. Volgende week zijn we er inderdaad weer. Dan weer met de gewone uitzendingen over twee weken. De Masters op het circuit. Dan zijn we weer ook van de partij. Dat we... dacht ik ook. En Monty Python is de laatste die we gaan draaien. Some things in love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 Hij was in een kuil een tunnel aan het graven en die stortte in. Omstanders hebben hem uitgegraven en de politie gewaarschuwd. De jongen is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is volgens de artsen nog zorgelijk, maar hij is wel van de beademing af. In het brandweeroefencentrum in Heer Hugo Waard heeft vannacht brand gewoed. Rond vier uur kwam de melding binnen, maar toen de brandweer aankwam stond de oefenloods al in lichter laaien. De brandweer denkt dat er al langere tijd sprake was van brand en dat de melding aan de late kant kwam. Een caravanstalling naast de oefenloods kon worden behouden. Van de loods zelf is niets meer over. En alle geplande oefeningen van de brandweer in Heergewaard zijn afgelast. Voor het vijfde achtereen volgende jaar heeft een zeearend zeearendpaar met succes gebroed in het Oostvadersplasgebied gelast. Het uitgaansverbod in Thailand blijft nog een week van kracht. De thaise autoriteiten zeggen dat er nog altijd groeperingen zijn die chaos willen creëren. De avondklok werd vorige week woensdag ingesteld na de ontruiming van het kamp van de roodhemden in Bangkok. De avondklok geldt in Bangkok en in 23 provincies in Thailand. Voor het vijfde achtereen volgende jaar heeft een zeearendpaar met succes gebroed in het Oostvaardersplasgebied. De jonge zeearend weegt inmiddels 4 kilo en is door medewerkers van staatsbosbeheer geringd. Het... Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine droger, koel...